Veel AFWAS-shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Toetekenoeris AFWAS-show. En dit is de nieuwe Els Plaat. Radio Welcome. Dat is heel wat geweld waarmee we je huiskamer weer komen binnen. Denderen 5000 volt, I'm on fire. En dat is de hele week de plaat van onze huishouster Els. Dan mogen we wel even verklappen. De kopjes en de borden, de kom en de karast. In wie -waai weg, jij was af. Luisteraars, goedenavond. Het is even over de klok van 7 uur geworden. En je luistert naar de afwasshow van maandag tot en met vrijdag in Den Eter, zoals dat heet. En een bijzonder welkom voor alle luisteraars van radiomaastad.com. De gigant van het internet wordt het ook wel genoemd, heb ik begrepen. Nou, dat is dus helemaal nieuw. Ja, ik moet er zelf ook nog een beetje aan wennen, maar het gaat vanaf nu. gebeuren elke avond om 7 uur de afwasshow tijdens dat jij de afwas met je vrouwtje aan het doen bent naar een lange dag op kantoor te hebben. Gezeten of in de fabriek te hebben gewerkt Of waar je dan ook mee bezig bent geweest En dan is die maandag altijd wel een moeilijke dag natuurlijk Want dan moeten we weer helemaal op gang komen van het weekend Wat gaan we allemaal doen in de show? Nou we hebben, weet je nog wel Dat betekent eigenlijk dat we wat dingetjes gaan opnoemen En verjaardagen en overledenen uit het verleden op deze datum De 14e september en we hebben dan ook nog een beetje, een paar keer, de krant. Ja, dus wat nieuwsfeitjes en wat leuke dingetjes die vandaag in het nieuws waren hier in deze Aardbol. En natuurlijk de muziek. We hebben onder andere muziek van Talk Talk, Michael Jackson, Eruption komt voorbij. Philip Bailey en Phil Collins, Rod McEwen, Lisbeth List en Ramses Shoffie. We vliegen van hot naar haar. Madness komt nog voorbij. Joe Tex, Kenny Loggins en Jim Messina en Ria Valk zelfs. Ja, die komen ook zo meteen nog voorbij. Dus we kunnen onze lol op. We gaan eerst eens even terug naar de jaren 60 Met Twice As Much. En ik hoor helemaal niets. En dat komt natuurlijk omdat ik de...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 True story tonight ooh, ooh, ooh. A rich little girl wanted me to stay So tired of her walking in front of me. I stand corrected. If I've done wrong, I'm telling you now. We zingen zo vaak dat het een waar verhaal is, dan moet het eigenlijk wel goed zijn, hè? Jorrit Twice is Met True Story uit 1966. En ik zou maar niet buiten kijken voor het ware verhaal, want het komt hier momenteel met bakken uit de hemel vandaan. Het is echt zo'n Gat, Gadverdamme, niets aan. Maar de Avashow vergoed veel natuurlijk. De Avashow. Administratiekantoor Koldenhof BV, de specialist voor de boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 515213 13 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Koldenhof BV, de enigste juiste keuze. Dus gaan wij maar lekker door om jou de avond een beetje op te vrolijken met wat vrolijke muziekjes uit het verleden vandaan. Hier is door naar 73 en daar yellow river Round, Oh, oh, 3. I'm coming home, after my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you stay. the bus, forget about us, put the blame on me, if I don't see a yellow river around the old tree. Bus driver, please look for me, cause I couldn't bear to see what I might see. Still prison in my love sheet show <laughs> 65, is 50 jaar oud, dit plaatje. Als ik de golf van het strand zie. Pom pom, rum. En in de avond is het tijd voor even wat nieuwsfeitjes van vandaag. En wat misschien allemaal morgen gaat gebeuren. Nou, voor Prinsjesdag, dinsdagmorgen dus. Is er vooral in het kustgebied onstuimig weer voorspeld. Het zal flink gaan waaien. Aan zee, zelfs stormachtig. Tot 8 windkrachten boven be, he, heet dat. Ja. Er zijn langs de kust windstoten tot 85 kilometer mogelijk. En ook op het IJsselmeer en in het noordwestelijk kustgebied zal volgens het KNMI flink gaan stormen. Het blijft wisselvallig met vooral in het noorden veel buien. Voor maandag heeft KNMI code geel afgegeven. Enkele stevige buien trekken dan over het land. Nou, dat heb ik hier zelf nu even mogen aanschouwen. Het ging ontzettend te keer hier. Ja, maar ja, goed. Uh, we gaan een beetje de herfst in en dan gaan we dat krijgen. Werkeloze leraren steeds grotere kostenpost voor de basisscholen. Door de enorme kostenpost is er geen geld beschikbaar voor extra hulp in de klas en het realiseren van kleinere groepen. De kosten worden veroorzaakt door de krimp van het aantal schoolkinderen. De PO-raad roept op tot maatregelen vanuit de overheid. In 2009 waren er circa 3000 leerkrachten met een WW-uitkering. Dat aantal is in 2014 opgelopen tot zo'n 8500. De uitkeringen worden gezamenlijk betaald door de scholen. Alle de schoolbesturen betalen daarvoor jaarlijks een premie aan het participatiefonds, waarbij zij verplicht zijn aangesloten. In 2010 moesten de scholen nog 90 miljoen neerleggen. Dit jaar loopt het bedrag waarschijnlijk op tot 265 miljoen. Ongelooflijk hè? Nederland gaat de mobiele controles rond de grens intensiveren om de vluchtelingenstroom beter in de gaten te houden. Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie maandag gezegd voorafgaand aan het overleg in Brussel met zijn ambtsgenoten over de vluchtelingenproblematiek. Eerder op de dag kondigde ook Oostenrijk aan het leger in te zullen zetten om de grenzen te controleren. De EU keurt militaire acties tegen mensensmokkelaars goed. De militairen zouden de mensensmokkelaars die in Libië actief zijn mogen stoppen als dat niet lukt hun boten te vernietigen. In juli kwam de EU voor dergelijke plannen ook al bijeen, maar nu zou het plan daadwerkelijk vorm hebben gekregen. En alle voorwaarden voor militaire acties kan nu worden voldaan, aldus de bron. De eerste fase van de operatie, het verzamelen en analyseren van inlichting over mensensmokkelaars, is inmiddels afgerond. Het is de bedoeling dat Europese marineschepen binnenkort vaartuigen met vluchtelingen gaan doorzoeken, in beslag nemen en terug gaan sturen. De krijgsmachten van de EU komen op korte termijn bijeen om precies te inventariseren hoeveel schepen, helikopters, drones en onderzeeërs nodig zijn. Het begint toch wel een klein beetje eng te worden en allemaal een beetje op een soort spelen te lukken. Nou ja, spelen, het is onderhand gewoon oorlog. Zeker daar natuurlijk, maar het lijkt wel of het zich gaat uitbreiden een beetje over Europa vandaan. Nou ja, we blijven hier maar lekkere vrolijke muziek draaien hoor, anders schiet het ook allemaal niet op. Het volgende nummer ken ik eigenlijk alleen maar volgens mij van Dexy Midnight Runners, maar het schijnt uh, in 19... even kijken, goed kijken op een lijstje, in 1974 was het ook al. Kenny Loggins en Jim Messina en hier is My Music. Goedenavond, je luistert Radio Show tot de klok van 8 uur. At the schoolyard gate, I got backstage passes to the big show in town. So honey, don't you make it too late? And we get it early and we heard We can get with the band. 'Cause little Jimmy Smith has got his old man's band. So let's get to gettin' while the gettin' is right. And roll with the rhythm to tonight. God knows that I love my music. Ain't no one gonna change. With you all night long The music got me buzzing and I'm pretty loose I feel the rhythm and it coming on strong Baby, baby, baby, we need you, baby You're powering the sound With everybody jumping, we can bring the house down So let's get to getting while the getting is right and wrong With the music like tonight. God knows that I love Ik vind precies de Dexy Nightrunners, ja, blub, blub, blub, blub. Uh, Maar het is Kenny Loggins en Jim Messina, mijn Music uit 1974. En zoals de aandachtige luisteraar van de AFAS-show wel eens opgevallen. En zeker de nieuwe luisteraars, wij draaien hier bijna alleen maar oude muziek uit de top 40 uit de jaren 60, 70, 80. En soms komt ook 90 voorbij. En we hebben een beetje soms de uh, gewoonte, of het een slechte gewoonte is, weet ik niet. Of om een plaatje een bepaalde, in een bepaald uh, hokje te... Steken. Ja, zo hebben we bijvoorbeeld de klap op de knieënplaat. Wat wil dat zeggen? Nou, dat zijn gewoon lekkere meeklappers voor op de knieën. De klap op de knieënplaat. Ah, dit is toch zo'n heerlijke meeklapper op de knieën. Ja, ongelofelijke. We gaan naar 1977 toe met Joe en hij heeft het allemaal over EEN GUNNA NO MORE WITH NO BIG FAT WOMAN 3 NIGHTS AGO Zelf the of show met ferry Ja, uit de nadagen van de punk uit 1981. Waar waren dit de jongens van Madness en Embarrassment? En waar is het tijd voor in de Avershow? Hier is het tijd voor in de Avershow. Show. Hé, hey, het is gestopt met regen naar buiten. Zal het toch nog goed komen? Weet je nog wel? Weet je nog wel voor deze 14 september. En het is vandaag de 257ste dag van het jaar. En er komen er nog 108. Dus we gaan bijna onder de 100. Hè? En dan is het bijna ook alweer kerst natuurlijk. een oud en nieuw en noem maar op. En dan komen al die feestdagen er weer aan. In 1905, in de Amsterdamse Albert Kuipstraat, wordt een van de grootste straatmarkten van Europa ingewijd. Die beroemde Albert Cuypmarkt. En in 1975 in het Amsterdamse Rijksmuseum kerft een geestelijk gestoorde man met een tafelmes 13 keer in de nachtwacht. Volgens mij heeft het ook jaren geduurd voordat die nachtwacht weer in orde was gebracht. En in 1985 de eerste aflevering van de tekenfilmreeks De avonturen van de gummiberen. Jawel. En in 1944 was Maastricht de eerste Nederlandse stad die bevrijd werd door de Galliëren. Zo, volgend blaadje Els. Ja, met je door even, hè. In 2003 verwerpt Zweden de euro in een referendum. Ja, ze hebben hem nog steeds niet hoor. We gaan even naar de sport toe. In 2001 vandaag was de oprichting van de Nederlandse voetbalclub Almere City eh, FC. Eh, ik geloof dat die nu in de jubilair league spelen, maar ik hou me nooit zo bezig met voetbal zoals de vaste luisteraars wel weten. En in 2010, Rafael Nadal wint het mannen-enkelspel op de US Open waarmee hij alle vier Grand Slam toernooien tenminste één keer heeft gewonnen. We gaan eens dus even kijken wie er allemaal geboren was uh, op deze dag. En dus wie, als ze ze nog leven, kunnen feliciteren in ieder geval vandaag. Dat kunnen we niet voor Johan van olde -Bannenveld. Hij werd geboren in 1547. Hij overleed in 1619. Hij was natuurlijk een Nederlands politicus. Jaap van der Merwe, Nederlands carpentier en tekstschrijver. Hij overleed in 1989, maar vandaag werd hij geboren in 1924. Ook in dat jaar werd geboren Wimpo Lak, Hij was een Nederlands PvdA-politicus en burgemeester van Amsterdam. Staat er niet bij maar dat weet ik uit mijn hoofd. En hij overleed in 1999. Zijn er eigenlijk nog wel levende vandaag, jongens. Oh ja, hier komen ze. Max Pam, Nederlands schaker, schrijver en columnist, zag het levenslicht in 1946 op dezelfde dag. En in hetzelfde jaar was het Marga van Praag. Was natuurlijk een Nederlands journaallezer voornamelijk. Hè? En in 1956 werd Maxime Verhagen geboren. Hij was, was ooit voorman van het Centrum Democratisch Appel, oftewel het CDA. En een collega van ons, Nederlands disjockey, Bert Kranenborg uit 1965. Volgens mij zit hij tegenwoordig meer op Radio 1 dan op Radio 2. Maar ik weet niet of hij nog op Radio 2 zit. Daar luisteren we nou nooit naar hier natuurlijk. En ach, wat triest, Amy Wijnhuis. Ze werd slechts 27. Ze overleed in 2011, maar ze werd vandaag geboren. Uh, op, uh, in 1983, ik moet nog echt eens een keer iets aan dat ene knopje gaan doen voor dat jongetje. Want ik moet dat in de gaten houden om opnieuw te starten. Ja, dat is vervelend. Maar daar hebben jullie niets mee te maken. We gaan eens even kijken wie er vandaag zijn overleden in het verleden. Dat was in 1901 William McKinley. Hij werd 58 jaar en hij werd vermoord. Hij was de 25ste president van de Verenigde Staten. Ja, dan loop je een groot risico wat dat betreft. En in 1982 overleed Grace Kelly. Ze werd 52 jaar oud. Ze was Amerikaans actrice en prinses van het prinsendom Monaco. En Patrick Swayze, wie kent hem niet? 57 jaar werd hij. Hij overleed in 2009. Hij was natuurlijk een Amerikaans acteur. Dan gaan we nog even kijken naar de weerextremen. In 1925 werd de laagste minimumtemperatuur gemeten van 2,3 graden Celsius. En het warmst werd het vandaag in 1964. Toen bereikte de maximumtemperaturen van 28,2 graden. Nou, dat zal vandaag dus niet gebeuren. En dat geldt ook voor de zonneschijnduur. Want dan moest hij echt in 2003 zijn vandaag. Want toen scheen de zon 11,7 uur. En qua regen, dan moeten we terug naar 1998. Toen regende het 16,6 uur. Zo, dat was, weet je nog wel weer, voor deze maandag. De 15e september van het jaar 2015. En hier zijn Lisbeth List en... Ramse Shafi met de pastorale. Mijn Stalin called me Ik heb je lief zo lief. Ik scheur de rotsen met mijn me stalen verhoogde meer. In de dalen en onweersluchten doe ik vluchten aan als de reven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 Stralen in het hemelblauw Ik heb je lief, zo so lief Als ik de aarde ga verwarmen Laat ik haar leven In mijn armen van sterren leven Ik het verre aard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 of a show. Soldiers who want to be heroes, number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes, number practically zero, but there are millions You wanna be civilians. Come and take my eldest son. Show him how to shoot a gun. Wipe his eyes if he starts to cry when the bullets fly. Give him a rifle, take his hoe. Show him a field where he can go to lay his body down and die without asking why.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 Soldiers who want to be heroes, number practically zero, but there are millions who want to be civilians.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 Soldiers who want to be heroes. Ook al niet meer onder ons. Rod McKewen en Soldiers Who Want to Be Heroes uit 1971. Uh, goedenavond. Met name de luisteraars van Radio Maastad. Als je nu pas inschakelt, dan ben je al een beetje te laat. Want we heb je al 40 minuten bijna van de show gemist. Want we gaan al aardig richting de klok van 10 over half af toe. Dus uh, nog een groot kwartier en deze eerste show op Radio Maastad is alweer ten einde. Maar je kunt hem terugruisteren. Dan moet je gewoon even op je Facebookpagina in de Facebook zoekbalk neertypen. De AFWA-show. en dan kom je ons vanzelf tegen. Uh, vindt hem even leuk en je kunt dan dit programma gewoon even downloaden. En dat is gewoon een directe player, dus dat uh, werkt heel makkelijk. Het linkje staat daar gewoon op. Wij gaan door in de show hier met... 1985, een eenmalig duo, Philip Bailey en Phil Calens. En het heet allemaal Easy Lover. Goedenavond, je luistert naar de Ravenshow. Tot 8 uur vanavond. Nee, hey, Els, dat is toch niet lekker, hoor. bevroren brood met pindakaas. Ja. Ik had even honger en Els die was net even weg. Dus ik denk, ik pak even een boterham, maar er lag niks uit de vriezer. Dus even gauw uit de vriezer en even kort in die magnetron. Je kent dat natuurlijk wel. En ik moest natuurlijk een beetje opschieten, want ik moet wel hier natuurlijk weer terug zijn als het plaatje is afgelopen. Dus ik heb hier een boterham die nog half bevroren is met pindakaas. En dat smaakt toch niet zo lekker, hoor. Nee, nou ja, goed. Dank u. We laten hem hier gewoon nog even een beetje ontdooien terwijl wij we weer even teruggaan naar wat nieuwsfeitjes van vandaag. Twee minderjarige jongens hebben een leerstraf gekregen voor een aandeel in de zelfmoord van de 14-jarige leerlingen van de scholengemeenschap Lelystad. De minderjarige jongens hoeven niet voor de kinderrechten te verschijnen en krijgen ook geen strafblad. Wel is hen een speciale leerstraf opgelegd. Beiden moeten door middel van een verplichte training meer inzicht in hun eigen gedrag krijgen. Ja, dat zou ik ook wel zeggen eigenlijk. Twee een-eiige een tweelingzussen uit Amerika zijn allebei zwanger van hun tweede paar tweelingen. Dat is ingewikkeld. De zussen Carrie Bunker en Kelly Wall hebben allebei al een paar twee-eiige tweelingen gebaard na het ondergaan van een IVF-behandeling. Dat de zussen nu tegelijk zwanger zijn van een. In volgend jaar twee eigen tweelingen is volgens de zussen een gevolg van hun extreem overeenkomstige levensstijlen. Zo werken de zussen allebei op dezelfde school en zij zijn ze getrouwd met mannen die elkaars beste vrienden zijn. Ja, wat een toeval allemaal. De krant. En Amsterdam bezocht in de nacht van zaterdag op zondag op zondag het feest Loco Hotel Laoue in Club Nova wel op een hele bijzondere manier. langer nam een kameel mee. Ik nam de naam Loco wel heel letterlijk en dacht, laat ik op een kameel gaan. Al dus langer tegen stadszender AT5. En op Instagram kun je wat foto's vinden waarop hij met de kameel staat geposeerd. Het beest werd gehuurd, gehuurd van een boerderij. Er zou dus geen problemen zijn geweest, zegt de feestganger. Geen politie en ook de kameel met de naam Carlo Lee is niet wild geworden. Superlief. Ja, het is wat hè. De penningmeester van de parochie in Roermond verduistert 750.000 euro. Dat bevestigt deken Rob Merks maandagochtend aan nu.nl via berichtgeving van de Limburgse media. Volgens Merks is het complete vermogen van de parochie verdwenen. Het kerkbestuur heeft aangifte gedaan. De penningmeester is per direct op non-actief non gesteld omdat hij op zeer grove wijze misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat in hem werd gesteld. Waar het geld pre precies naartoe is gegaan en of het bedrag is één keer eens afgeschreven of in meerdere transacties, is volgens Merks nog onduidelijk. Al zal dat me verder een zorg zijn. Wat er ook gebeurt, hij heeft dat geld gebruikt. Wat hij er precies mee heeft gedaan, is niet zo belangrijk. Nee, stelen van de baas. Te aandacht voor gedrag bij financiële problemen. Dit stelt Tamara Madern, onderzoeker bij Mibut. Madern deed onderzoek naar gezond financieel gedrag. Volgens de onderzoekster vergroot de combinatie van verschillende gedragingen de kans op financiële problemen. Als het gaat om de preventie en aanpak van deze problemen is er te weinig aandacht voor. Zo hangt het niet op orde hebben van je administratie samen met weinig vertrouwen dat je hebt om je administratie op orde te maken. Daar moet je wat mee. Denken dat je iets niet kunt. Maak dat je het niet doet, ongeacht of je wel objectief zou moeten kunnen zijn. Ja, echte onderzoekstaal, dat, uh, dat blijkt maar weer. Nou, nog één meldingje en dan gaan we weer lekker door met de muziek hoor. Want het is inmiddels al uh, kwart voor acht geweest hier. Neergestoken Nederlanders in Malta zijn buitenlevensgevaren. De mannen van 18 en 19 werden neergestoken door een man met een mes. Volgens het ministerie heeft de ambassade in de Maltese hoofdstad Valletta inmiddels persoonlijk contact gehad met twee Nederlanders. In totaal raakten zeker vijf mensen gewond, meldde de plaatselijke politie... onder wie ook twee Libiërs van 31 en 38 jaar oud en een 29-jarige Maltees. De dader en Libiër werd na een klopjacht opgepakt. Volgens de politie lag de 18-jarige Nederlander in kritieke toestand in het ziekenhuis. De andere slachtoffers zouden leiden aan zware verwondingen. Het is allemaal wat in de wereld. Ik kan er ook niks aan doen. Dus we moeten het toch hier zelf maar een beetje gezellig houden. En dat gaan we onder meer doen met dit nummertje hoor uit 1979. Oh jee, oh jee, oh jee. Oehoehoe. Ken je Rupje nog? Ja, ja, tuurlijk wel. Een beetje de tegenhanger van Boniem. En ze hadden hier toch wel een vrij grote hit mee, hier is One Way Ticket. Yeah, yeah, yeah. Jackson heb ik altijd zoiets van, wie kent hem niet, net als Sinterklaas, wereldberoemd natuurlijk, en zeker dit nummer, het komt van de beste LP die hij ooit gemaakt heeft, Triller uit 1983, en dit was een singleversie ervan, Piet, het, zoals gezegd, het zal daarna alleen maar bergafwaarts gaan met die jongen, vond ik zelf tenminste. Oh jee, het is alweer zover, het joentje is er alweer, oh, oh, oh, wat gaat dat weer sneller. Dat was dus de eerste afwashow op radiomaastad.com. Op de livestream vanaf 7 tot 8 uur zaten we hier achter de live microfoon. En als dit programma nog eens een keer terug wil horen... dan kan dat via de Facebookpagina van de Afwashow. Even zoeken op de Afwashow en even leuk vinden. En je kunt gewoon de directe player starten en dan kan je luisteren wanneer je wil Maar dan moet je wel opschieten, want morgen zijn we er natuurlijk weer. Ik deed weer met veel plezier vandaag, deze maandag, de 14e september van het jaar 2015. Ik heb nog één nummertje voor je. Dat wordt een opname uit 1984 met Dok Ja, en uh, such a shame. Het is zonde, het is niet anders. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. <middels> Change till I'm finally left with an ache. Tell me to relax. I just stare. Yeah. Maybe I don't know if I should change. A feeling that we share. It's a shame. Eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is poetecalorisch afwas, show!